Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOA journaal Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen... alsof beide landen daadwerkelijk in oorlog zijn. Dat heeft het regime via staatsmedia laten weten. Officieel zijn Noord- en Zuid-Korea nog in staat van oorlog. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953, maar een vredesverdrag is nooit getekend. De spanning op het Koreaanse schiereiland is sterk opgelopen... sinds Noord-Korea een derde kernproef hield op 12 februari. Die werd door de internationale gemeenschap scherp veroordeeld. Noord-Korea voerde daarna de retoriek sterk op. De laatste dagen houden de VS en Zuid-Korea militaire oefeningen. Daarbij stuurde de VS twee bommenwerpers naar het Koreaanse schiereiland. Daarop reageerde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door de raketten van het land in staat van paraatheid te laten brengen. In China is weer een schandaal met babymelkpoeder ontdekt. Een grote distributeur in het land heeft geknoeid... met de houdbaarheidsdatum van de partijpoeder. Enkele Chinese ouders ontdekten dat er iets niet goed was. Ze zagen wormen in de poeder... of de melkpoeder voor hun baby loste niet goed op. De poeder is van het Zwitserse bedrijf Hero en is gemaakt in Nederland.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 We beginnen deze uitzending met radio voor de liefhebber, de fijnproever en de misschien wel lichtelijk nostalgisch aangelegde luisteraar. Ik heb gekozen voor drie hoorspelen uit lang vervlogen tijden. De eerste is getiteld De Stilte is van Glas met bekende en misschien ietsje minder bekende stemmen. De VPRO zond het uit op 27 november 1954. Voorzichtig, breekbaar, glaswerk. Tja, als er iets breekbaar is, breekbaar als glas dan is het wel de stilte. Men zou met zo'n fragile, kostbare stilte... eigenlijk heel voorzichtig moeten omgaan. Heel voorzichtig. Wat een verrukkelijke stilte. Hmm. Het is net of de wereld weer doorzichtig wordt... Het is misschien een beetje raar om het zo te zeggen. Nee, ik begrijp je wel. Soms leef je als met een muur om je heen. Een muur van geluid. Een geluidsbarrière? Nee, niet dat nare woord. Sound barrier. Dat doet me aan knallen en allerlei akelige dingen denken. Oh, wil je dat woord niet horen? Nee, ik wil de stilte horen. Met helemaal geen woorden? Dat ligt eraan welke. Stilte betekent toch niet hetzelfde als helemaal niet zeggen? Ik wil niet de doodse stilte horen, maar de levende. En er zijn woorden die... Ja, wat wou je zeggen? Nee, niets. Ik dacht dat je zeggen wou welke woorden je wel horen wou. Dat moet jij maar uitvinden. Ja, kijk eens. Weet je, dit is eigenlijk de gelegenheid waar ik op gewacht heb. Waar ik... Nou ja, ik heb je iets te zeggen. We kunnen in deze stilte... Voorzichtig, breekbaar. Tja, het is al kapot, arme kerel. Hij zal een andere gelegenheid moeten vinden. Er was iemand anders die de geluidsbarrière op een heel andere manier probeerde voorbij te komen. En ze waren met hun manier zo mooi op weg. Zij hadden gelijk. Het is net of de wereld weer doorzichtig wordt. Ik wil de levende stilte horen. Er zijn woorden. Want als het heel stil is, wordt de wereld doorzichtig. En als het heel stil is, worden de mensen aanspreekbaar. Maar de stilte is van glas en dus... Voorzichtig. ...breekbaar. Cornelis had een glas gebroken, vooraan de straat. Schoon hij de stukken had verstoken... Hij wist geen raad. Nou, voor Cornelis viel het nogal mee. Een duik in de spaarpot in de zaak was weer gezond. Maar sindsdien is de kleine Cornelis groter geworden... en knapper en andere duikvluchten gaan maken. En ook op straat is de tijd van Hieronymus van Alve lang voorbij... geen wonder dat we zijn gaan piekeren over wat we dan noemen het stilteprobleem. Vooral in ons dichtbevolkte land er komen steeds meer herrieschoppers. Stilte! Stilte! Het hof heeft zich te beraden over de strafzaak van de vernieling... subsidiair moedwillige verbreking van de stilte. Verdachte... Is een zekere. Kom, nee, <laughs> Stilte. Stilte. Stilte. Zwakhard omschrijdt, Lach en stoot glazen stuk tegen elkaar. Twee regels uit een gedicht dat zo begint. Het werd stil aan tafel. Ik kan niet meer tegen de stilte. Ik verdraag haar niet meer. Het is als een leeg glas dat ik zelf moet vullen met het bloed dat in mijn oren zuist. Het glas is toch vol geweest? Ja, dat is geweest. Toen zochten we de stilte. Er zijn woorden die. Wat wou je zeggen? Dat moet je maar uitvinden. Je hebt de woorden gevonden, maar je weet ze niet meer. Die woorden waar de stilte niet van brak, maar juist van begon te klinken. Nou, jongens, op jullie gezondheid, kinderen. Veel geluk, hoor. We hebben elkaar niets meer te zeggen. Nee, we maken alleen maar geluiden. En we zoeken de geluiden omdat we de stilte niet meer aankunnen. Ach, ja. Wanneer je niets te zeggen hebt, dan ga je praten. En als je niets meer te praten hebt, dan zoek je toch... Is er niks op de radio? En waarom zou je dan gesteld zijn op iets... wat de mensen aanspreekbaar maakt? Ik ben niet te spreken. Nee, jij bent alleen nog maar aansprakelijk voor de scherven... die geen geluk brengen. Stil, wees stil. Op zilveren voeten schrijt de stilte door de nacht. Stilte die der goden groeten. Overbrengt naar lager wacht. Die goden bestaan niet meer. Misschien hebben ze wel nooit te bestaan. Of misschien is het altijd zo geweest als Paulus het zag. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Boosheden in de lucht, ja die kennen we. Met een hele serie andere machten erbij, die allemaal machtig veel lawaai maken. Promfietsen, straaljagers, dieselmotoren schieten naar binnen door mijn oren. Denderen in mijn schedel, razen naar buiten door mijn mond. Waarom kan ik niet meer stil zijn? Dat zou toch maar een paskwil zijn. Praten moet ik praten, praten. Vechten tegen die jaten in de algemene herrie. Praten met behulp me van sherry. Praten met behulp me van borrels. Van de boys en van de girls. Praten maar recht op en neer. Ja, waarover ook alweer. Mag ik praten om de stilte weg te krijgen? De stilte, die maakt mij zo vreselijk zo oud als de wereld en net zo koud Ik sta soms wel even naar adem te hegen, Maar als ik niet praten moest ik zwijgen Nu ben ik een woorden Dat moet ik wel, ik heb geen keuze De stilte zou mij subiet vermoorden Daarom zing ik een eindeloos lied met woorden Woorden, woorden Nou ja, het heeft niets te beduiden maar het zijn toch in elk geval geluiden. Bromfietsen, straaljagers, dieselmotoren schieten naar binnen door mijn oren. Denderen in mijn schedel, rondrazen naar buiten door mijn mond. Soms dreig ik erin te stikken, maar ik kan het niet inslikken. Ook al zou ik erop letten, vroeger schreven wij sonetten, Toen wij reden in karossen door nog ongerupte bossen. En wij timmerden ronddelen als een soort van lustpriëlen, onderdelen van een tijd vol gevoel en redelijkheid. Nog de dagen van de spoortrein had men wel en geen oorpijn, zelfs de tram, diverse lijnen, werden nog Alexandrijnen. Pepas kregen taalvervelling, onze tijd van straalversnelling, jacht ons op Fortissimo.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 Promfietsen, straaljagers, dieselmotoren schieten naar binnen door mijn oren. Denderen in mijn schedel rond, razen naar buiten door mijn mond. Wat kan mij het gieren schelen van die uitgelaten heksen met hun stomme straalreflexen. Die de hemel vieren delen, op hun stalen bezem stelen. Waarom, waarom zou ik malen om de jagers die daar stralen? Kan mij toch ook niets veranderen. Hoeveel fietsen of prommen, hoeveel diesels of dreunen, hoeveel groenen zal hoeveel dorussen er deen, hoeveel bankjes al of, of de muren dun of dik zijn, of de buren net als ik zijn, of ze mij misschien vervloeken omdat zij je stilte zoeken. Stilte zoeken, grote God Sla die stilte toch kapot Maak lawaai om de stilte weg te krijgen Anders voel ik me zo vreselijk leeg Stel je voor dat de wereld even zweeg Stel je voor dat dat werkelijk zou dreigen Maar dat kan toch niet Ik word gek van zwijgen en zo werd ik die woorden mitrailleuze. Dat moest ik wel, ik had geen keuze. De stilte zou me subiet vermoorden. Daarom zing ik een eindeloos lied met woorden. Woorden, woorden. Nou ja, het heeft niets te beduiden. Maar het zijn toch in elk geval geluiden. Straaljagers, radio's, dieselmotoren schieten naar binnen. Door mijn oren, denderen in mijn scheven, We rondrazen naar buiten, door mijn mond. En toch lig ik straks doodstil onder de grond Dit was een programma getiteld... Wacht even, daar kunnen we toch niet mee eindigen Weet jij dan nog iets verstandigs te zeggen? Dat dacht ik wel, kijk eens we hebben het stilteprobleem aan de orde gesteld. En nu blijkt het in de grond. Onder de grond. Hey, Stil nou. Het stilteprobleem is niet gebrek aan. Maar angst voor stilte, omdat... Ik vroeg je of je nog iets verstandigs wist te zeggen. <tie> is dit niet verstandig, wat hier geschreven staat? Treed naar buiten en ga op een berg staan voor het aangezicht des heren. En zie... Toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind... ...die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, in de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur, in het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte... Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel. Ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelong staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak. Zolang er nog ergens iemand bestaat... met wie ik als mens kan spreken... vind ik ook wel een stilte midden op straat. Een stilte die niet kan breken... Een kostbare stilte van zuiver glas... dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en mijn stem er niet was... dan had niemand die stilte begrepen. Maar als hij er niet was en zijn stem er niet was... dan was er van stilte geen sprake. Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet, En dat kan je dood eenzaam maken. Maar de stilte... Dat is een tweestemmig lied waar God en de mens elkaar raken. De stilte is van glas. Dit was een stemmenspel op bijbelse motieven van Guillaume van der Graft... met muziek van dokter Anton van der Horst. De medewerkenden waren Ina van Vassen, Henk Richters, Ton Lensink... Co van den Bos en Thorwald Udok van Heel. Silesta, Dr Anton van der Horst. Slagwerk, Wim Koopman. Het lied werd gezongen door Connie Stewart... met aan de vleugel, Han Beuker. Regie, Jack Dixon. Alleen die afkondiging al, het is heerlijk radio. In dit geval het uh, hoorspel, ook wel stemmenspel genoemd... De Stilte is van Glas, uit november 1954... We reizen wat verder in de tijd hierbij Woord op Radio 1 en komen terecht in januari 1960. De VPRO zond een klankbeeld uit getiteld Seconde van het Verleden. Het werd samengesteld door Michiel Bijshuizen. Het werd ingezonden in het kader van een jongerenprijsvraag. En was gebaseerd op de publicaties van Marcello Castelli, een circusacrobaat die een val van 15 meter overleefde. 23 oktober 1934 viel tijdens de avondvoorstelling van het Circus Sarasani in Berlijn... ...de acrobaat Marcello Castelli van een hoogte van 15 meter in het pistezand. zand. Hij werd met zware blessures in het ziekenhuis opgenomen. Hij bracht er het leven af, alhoewel hij invalide is gebleven. Castelli heeft de pijlsnelle gedachten die hij tijdens zijn val had opgeschreven... ...en in tijdschriften gepubliceerd... Bij het samenstellen van dit stemmenspel hebben wij gebruik gemaakt van deze gegevens. Antoine stond op de gladde stang van de trapeze, hoog boven het publiek, dat brood wilde en spelen. Brood wierp Antoine niet naar beneden, wel spelen. Het publiek. De grote in het rondgezeten massa circusbezoekers gaapten door naar Antoine. De monden bleven open en Antoine staarde in de duizend holle kelen. Antoine draaide en keerde en duizelde in volle toeren rond. De mensen met de jonge vogel open kelen griezelden gezamenlijk. Velen durfden niet te kijken, zodat ze niet zagen dat Antoine viel. Anderen zagen het wel. Er sloeg een schok door mijn lichaam toen ik losliet en viel. Je herinnerde je hoe je de vorige avond... naar batterijen voor je zaklantaren gezocht had? Je had je portefeuille met veel geld in het donker verloren. Is het niet, Antoine? Er zaten honderden guldens in. Ik was wanhopig. Ik smeet de hele boel in de woonwagen omver... alleen om die beroerde batterijen te vinden... Je had het geld verdiend met het brengen van een goed acrobatennummer. Ik breng het nummer niet alleen. Het succes is voor een groot deel te danken aan Pascal en Mariette. Mariette? Mariette is mijn vrouw. Ik hm. ontmoette haar in circus Goldoni. Jullie noemden de oude Goldoni Carlo Pernault, nietwaar? Ah, hij dronk als een kartouw. Gek, wat een woord, een kartouw. Hij goot zich vol met Perno, met anijsmaak. Overigens mocht ik Goldoni wel. Hij bracht een goed paardendrasuurnummer. En dat meestal in een roes. Je bent nog in Odessa opgetreden. Hoe vond je de Zwarte Zee? Hij was zwart als zijn naam en woest. Ik moest telkens denken aan een sentimenteel liedje over een zeemansgraf. Weet je nog, Antoine, hoe je gezwoegd hebt in de Sahara... De troep was toen op toernee in Noord-Afrika. Jullie kregen de auto's niet door het mulezand. We trokken er als een ploeg doorheen. Wat heb ik gezweet? En ik erg me altijd als ik zweet. Ik vind zweet een, een menselijke onvolkomenheid. Toch vond je het een mooie tijd. Mariette vroeg me spottend of ik het warm had. En de oases? De koele oases die helemaal niet koel cool waren. Toen we in de auto zaten, die het kanaal ingereden was... het was een aquarium, heb ik aan angst gezeten. Het schuifdak was lek. Het water sijpelde erdoor. Toen ik mijn sigaret in het water doofde, siste die. We werden allemaal gered. Behalve Roger. Dat was jammer. Hoewel het een tamelijk oude hond was. Je bent sindsdien nogal nerveus geweest tijdens het autorijden. Vooral als je in de buurt kwam van water... Je drinkt niet? Dat is slecht voor mijn training. Ik rook al veel. Ook dat is feitelijk slecht. En het circus. Met zijn vele schakels die van plastic zijn. Of een geel doorschijnend glas. Of van rood geschilderd hout. Giuseppe de levetemmer Verscheurd door zijn liefhebbende beesten. De hele voorstelling keken ze grommarig wanend. Toen sprong er een... En, en het waterballet met de clowns, die duikelden. En Louise, de kleine chimpansee die alles schapte wat in haar bereik lag. En dan onschuldig kijken. De zware olifanten op stomme houten krukjes die kraken. Het koord van Ivan Rodzinski brak. Ivan was koordanser. Maar toen verloor hij zijn evenwicht. De roffelaar is belangrijk. De valse trompetten. Stuwend hoesterige tubaas. De dierenlucht in de stallen. Penetrant. En bezoek de stallen met een Norico. De vele attributen die in kleuren gillen. Ricardo door een beer gewurgd. De man keek zo verbaasd. Elise met de gifslang zonder tanden. Paarden knallen met zweepen en Amazons in rijkostuum. Een zorgelijke directeur. Het publiek dat sensatie wil. We geven het als ze maar betalen. Hooggeacht, geëerd publiek. Wat was het fijn toen je met die brandblusser kon spelen? Het was een ongevaarlijk brandje. Brandblussers hebben mij altijd gefascineerd. Het schuim was eerst mooi wit, later geel en de bellen sprongen. Op een trompet kan je heerlijk je woede uitleven. Ik speel verduiveld slecht, maar het lucht op na een ruzie met Mariette. Ik heb in lange tijd niet meer gespeeld. Dat is acht jaar geleden voor het laatst geweest, op je verjaardag. Diezelfde dag is een van je vrienden op de trompet gaan zitten... Dat was Giovanni, de clown. De trompet was prachtig verfrommeld. Giovanni lachte stom. Je bent egocentrisch. Dat zijn al artiesten. Je vader was erg streng bij het trainen. Hij wilde dat je jonge leur werd. Hij verwachtte dat ik een tweede rastelli zou worden. Je voelde niets voor jongleren. Ik smeet de knotsen vaak in een hoek. Je had het tot vijf gebracht? Met moeite. Wat was die agent kwaad toen je ruzie maakte? Ik deed kunstjes op de fiets... waarna de smerers een opmerking tegen me maakten. Je sloeg zijn pet bijna over zijn ogen... Ik ben nogal opvliegend. En ongeduldig. Een grote handicap in mijn vak. Weet je nog, Antoine, toen je de eerste keer in de trein zat? Honderden wenkbrauwen. Linker en rechter, die wiegelt op de wissels. En de luidsprekers op het station. De luidsprekers met de eetgeluiden. En de kaartjescontroleur als een buldoog in zijn hokje. Ik was bang voor hem... En ik vond het gek dat ik iets dat gekocht was weer af moest geven. Nu weet je wel beter. Als vierjarige jongen slikte je zijn knikker in. Ik worstelde, kronkelde en slikte en stikte. Bijna. Je vader heeft je ervan verlost. Ik zat eens aan de verlichtingsaccu van de wagen. Ik kreeg een flinke schok. En een pak voor je broek van je moeder. Mijn ouders hadden een fietsennummer. En ik trok aan de snor van mijn vader. En je filmheld was Gary Cooper. Ja, vooral de schietpartij. En de paarden. Als ik nog eens op de wereld kom, begin ik een paardennummer. Samen met Mariette. Zespaarden. Of olifant. Bieren. Of leven. Kop in de muil. Arme Antoine, de stalknechten droegen hem weg. De kelen waren dicht, pot dicht. U hoorde Seconde van het Verleden, een klankbeeld uit 1960... samengesteld door Michiel Bijshuizen. Op basis van de gepubliceerde herinneringen van circusacrobaat Marcello Castelli die in 1934 een val van 15 meter overleefde. Ik heb geprobeerd te achterhalen welke uitvoerenden hierbij betrokken waren... maar die informatie heb ik helaas niet kunnen vinden. Dat geldt eigenlijk ook voor het nu volgende hoorspel uit 1969. Uh, maar wie dat dan wel weet of de stemmen herkent... die mag natuurlijk altijd mailen naar woord.vpiro.nl... of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum ter attentie van woord bij de VPRO, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Uh, het betreft een hoorspel dus uit 1969. Ook de exacte uitzenddatum is volgens de gegevens... van het Instituut voor Beeld en Geluid niet bekend. Het is getiteld het slapende gebeente'. Wat klopt mijn hart zo snel? Ging daar een schaduw langs? Ik zag het toch zo pas. Wie liep daar op het gras? Wat vagebond loopt hier zo laat. De oude schrijvers zeiden al... dat vreemde dromen komen... vanuit de Dodendal... Zo menig nacht komt het mij voor dat alles om mij heen vervuld is van een geestenkoor. Zij komen over de heuvels, zij voeren hartstocht mee en haat. Zij zijn als wijn, robijn van kleur, gevat in roemers van een De zon komt weldra op. ...en de maan is bedekt. Het kleine dorpje Abbey is eveneens bedekt. Het smalle, platgetreden pad... ...dat loopt van de witte weg naar de abdij van Corkum Row is bedekt. En de heuvels staan daar als een cirkel van agaat. Ergens tussen de grote rotsen... ...schreven vogels in het gras hun eenzaamheid uit. Zelfs het zonlicht kan hier eenzaam zijn... Ook op een hete middag is het eenzaam. Ik hoor een voetstap. Een jonge man met een lantaarn komt hierheen. Het lijkt me een visser uit Allen, Want hij draagt de kleren uit die streek. Hij struikelt. Hij is moe. En hoor, hij bidt. Weer roepen de vogels van de eenzaamheid. Maar nu cirkelen ze om onze hoofden. En nu zijn ze neergestreken op de grijze stenen in het noordoosten. Wie is daar? Ik kan niet zien wie jullie zijn. Kom in het licht! Wat heb je te vrezen? Waarom sluip je hierdoor donker? Mijn lantaarn is uitgeblazen. En er staat geen wind. Waar zijn jullie? Ik zag de omtrek van twee hoofden tegen de hemel. Nu ben ik ze kwijt. Maar je hebt gelijk. Ik heb hier niets te vrezen. En bovendien, ik heb geen keus. Ik ben aan jullie overgeleverd nu mijn lantaarn is uitgegaan. Heb je gevochten in Dublin? Ik was in het postkantoor. En als ze me grijpen... word ik tegen de muur gezet en doodgeschoten. Heb je een schuilplaats? Heb je een plan? Of een vriend die naar je toe zal komen? Ik moet gaan liggen wachten op de rotsen. Tegen zonsopgang. En goed opletten totdat er een boot met huiden bespannen. Een boot uit Erin binnenvalt, bij McCannish. Of op de rotsige kust, onder Vinvera. Maar ik zou mijn nek breken als ik daar nu alleen in het pikdonker naartoe strompelde. Wij kenden de paden van de schapen. En alle schuilplaatsen in de heuvels. En wij weten ook dat zij vroeger dagen betere schuilplaatsen hadden. Je bedoelt zeker dat ze betere schuilplaatsen hadden... voordat die Engelse rovers de bomen kapten of een brand staken. Uit angst dat onze eigen mensen beschutting zouden vinden. Wat is dat voor geluid? Een oud verdwaald paard. Dat heeft de hele nacht al rondgedood. Ik dacht dat het man en paard waren... De politie zwermt over alle wegen. Tijdens de laatste opstand vond ieder van ons het verschrikkelijk... om te schieten op soldaten die alleen maar hun plicht deden... en die niet van ons ras waren. Maar als een man geboren is in Ierland... en van ons vlees en bloed... als zo iemand stelling neemt tegen ons... ik zal je ergens brengen waar het veilig is. Geen levende ziel zal je zien... Wat de doden betreft, dat kan ik niet beloven. De doden? Op bepaalde dagen tegen zonsopgang spookt het bij de stenen waar jij je moet verbergen. Ik ben niet de middernacht geboren, dus ben ik niet helderzien. Vele mensen die op klaarlichte dag geboren zijn kunnen het duidelijk zien. Ze lopen langs hen op de weg of op het drukke marktplein van de stad... Maar weten het niet. Mijn grootmoeder zei altijd dat ze overal boete deden. <laughs> Sommigen herleefden het leven dat achter hen lag. In een droom, ja. Sommigen moeten smadelijk hangen aan een hoge boom... door een dom vooroordeel. Sommigen verbranden levend en anderen verdorren in hagel en sneeuw. En dan zijn er ook die hun oude levens herleven. Van mij mogen ze dromen wat ze willen... Van mij mogen de woeste bergen weer galmen van het onzichtbare tumult van hun geweten. Ik ben niet bang. In de gevangenis kunnen zij mij niet gooien. Mij doodschieten alleen. al even min. En als ze zien dat hun bloed is weergekeerd naar de velden... die rood gekleurd zijn van bloed zoals het mijne... dan zullen zij mij zeker nooit verraden. Dit pad leidt naar de ruïne van de abdij van Corcamroo. Als we daar voorbij zijn komen we bij de rotsen. We zullen de berg kan bereiken nog voor de halen hun vleugels schudden en gaan kraaien. Zij gaan voorbij de ondiepe bron en de platte steen, bevuild door het vele tak omdrinken. Over het smalle pad waar vijf eeuwen lang de treurende nabestaanden, edelman en boer, naar hun laatste rustplaats hebben gedragen. Een uil schreeuwt boven hun hoofden. Wat maakt het hart zo bang? Wat doet het zo luid Klop. De bittere liefelijkheid der nacht maakt het hart eenzaam en alleen. O roodgekamde vogel, kraai. Omhoog de nek en schudt het verenpak. O roodgekamde vogel. En nu zijn ze door het hoge gras geklommen. De doornstruiken laten ze achter zich. En ook het gat in de oude heg... Voorbij de uil die laag genesteld tussen de graven vaag zijn vleugels klapt. Mijn hoofd is in een wolk, de wereld laat ik gaan. Mijn vurig hart is trots en herinnert en herinnert zich. O roodgekamde vogel, kraai, omhoog de nek en schudt het veer een pak. O, het vogel. Nu zijn ze tussen de rotsen boven de as. Boven de vlier en de doornstruik en het spaarzaam gras. Verborgen in de schaduw, ver beneden hen, schreeuwt de vogel met het kattenhoofd. Het slapende gebeente schreeuwt omdat de nachtwind waait en de hemel zich met wolken dekt, het onheil is wel zeer nabij. O roodgekamde vogel, kraai, omhoog de nek en schud het veer een pak. O roodgekamde vogel. We Zijn bijna aan de top. We kunnen rusten. De weg is maar een dwage schaduw. En daar ligt de abdij tussen zijn gebroken zerken. Vroeger zouden we een bel hebben gehoord dat die de monniken riep voor het ochtendgebed. En als de zon dan over de bergtop kwam het kraaien van de halen. Is er één huis beroemd om heiligheid of schoonheid van architectuur? In Clare of Carrie, of waar dan ook, dat niet vernield werd door de vijand. Dicht bij het altaar dat vernield werd door wind en vorst en het vergelijden van de tijd hij heeft dan of Brian een Zerk. De naam is in Latijn. Hij droeg de mooiste kleren en hij kende de geheimen der vrouwen. Maar hij kwam in opstand tegen de koning van Thalmond. En stierf nog in zijn jeugd. Waarom? moest hij opstandig zijn. De koning van Sommen was bij de wet zijn heer. Mannen zoals Donno maakten Ierland zwak. Ik vervloek die hele bende. En als ik sterf, laat ik mijn lichaam achter... als ik het voor het zeggen heb... ver weg van zijn klimopranken en zijn uil. Komen zij die boete doen... Op de top van de berg, waar ik mij moet verschuilen. Soms van het kerkhof bij de abdij. Zo fortuinlijk zijn ze niet. Zij zijn veel eenzamer. Zij die hier begraven liggen voor een krijg in de hitte van hun bloed. Als het rebellen waren, dan waren ze dat door een ingeving van het ogenblik of door het bevel van een onderkoning die Thomund haatte. Maar het waren gewone zondaren. Geen overlopers die de hulp inriepen van de vijand over zee. Zij voeren een korte droomoorlog met hun vijanden van de partij van Thomond Hoog boven hun gebeente. Of ze voegen zich aan een. Of zweven in vriendschap voort. Of vergeten in de snelheid van hun vaart hun aardse naam. Die daarboven zijn eenzaam. Want zij zijn vervloekt. Maar als dat alles waarheid is, en er zijn er meer aan geen dan aan deze zijde van de dood, dan zal toch menige geest die anderen tegenkomen en dit melden, zelfs hier op deze verlaten heuveltop. Tot op de huidige dag heeft geest nog levend mens gesproken. Alhoewel zeven eeuwen voorbij gegaan zijn... sinds zij het leven moe en moe van alle mensen... hun botten hebben neergelegd op een vergeten plek. Want zij zijn vervloekt. Ik heb wel eens gehoord dat er zielen zijn... die nadat zij een gruwelijke zonde op zich hebben geladen... een gruwelijke verschijningsvorm aannemen na de dood. Om daarmee elk levend mens dat hen aanschouwt... tot waanzin te brengen en om elke andere doden te doen beven. Maar deze hier waren aantrekkelijk... zelfs op hun vijftigste. En nu zij dood zijn... dragen zij het beeld van hun jeugd. Want het was in hun jeugd... dat zij zondigden. Ik heb ook wel gehoord... van kwade geesten... die dolen in een al starre eenzaamheid. Die denken aan niets... dan aan liefde... Zij kennen geen vreugd, alleen het ogenblik waarop hun boetedoening het hoogtepunt bereikt. En als twee harten bijna breken, als men dan dus kan spreken van de schaduwen, dan pas kunnen zijn ogen zich verenigen met de hare. Geen smart is groter dan die wederzijdse blik, want zij zijn vervloekt. Maar wat is dat voor een vreemde boetedoening? Waardoor hun hart verscheurd wordt als de ogen elkaar zien. Hun ogen kunnen zien... maar hun lippen kunnen elkander nimmer vinden. En toch is het net zo of zij tezamen gaan. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat als de lippen elkander vinden... maar zonder levend bloed en warmte... ...dan vinden zij Elkander toch weer niet. Hoewel zij levend bloed en warmte missen... ...toch is het zo dat zij eens warm en levend de lieve lange nacht doorbrachten... ...en Elkanders armen en in het leven kenden. Nu kennen zij de wereld van de droom. Hoewel zij slechts schaduwen zijn... ...vertoeven tussen de doornstruik en de rots hebben zij eens die wilde nachten als een snoer aan ingeregen. Hoewel geen geest, hoezeer geplaagd ook en vervolgd zijn eigen last zou willen ruilen voor de hunne, toch zou hun bestaan gezegend zijn, wanneer hun lippen elkander konden vinden voor één enkel Ogenblik. Maar als hij zijn hoofd gebogen heeft tot vlak bij het haar... of als ze elkanders handen grijpen... dan komt de herinnering aan hun misdaad boven en drijft hen uiteen. De herinnering aan hun misdaad. Misschien stal hij haar uit het huis van een echtgenoot. Maar duurt de boetedoening voor een hartstocht zoveel eeuwen lang? Nee... Nee, de man die zij verkozen, door wie zij werd verkozen, liet het koud uit welk huis zij vluchtten, tegen zonsondergangen en regen van pijlen. Het liet hem koud dat het het huis was van een echtgenoot en koning. En bovendien, als dat het enige was, hoe kon het haar dan aan vrienden ontbreken op volle wegen en op een eenzame heuveltop? Welke misdaad kan zo lang voortleven in de herinnering? Welke misdaad kan de lippen van twee gelieven die eenzaam rond waren... zo van elkaar scheiden? Haar minnaar werd verslagen in een veldslag door haar echtgenoot. En in haar belang en in het zijne... omdat hij verblind was en waanzinnig verliefd op haar... bracht hij een leger in de strijd van ver over zee. Nu spreekt u over Jarmit en Davorgila die de Noormannen binnenhaalde. Ja. Ja. Ik spreek van dat diep ongelukkig en vervloekte paar... dat zijn land uitleverde aan de slavernij. En toch... zouden zij minder ongelukkig en vervloekt zijn... als iemand van hun rast een lange les te zeggen zou... Ik heb het hen vergeven. Nooit. Nooit of de nimmer zullen Jarmid en de Vorgila vergeven worden. U hebt uw geschiedenis voortreffelijk verteld. Zo goed zelfs dat ik mij me even mee liet slepen... en bijna geloofde dat dit alles waarheid was. Maar laten we ons nu haasten. De hemel in het oosten wordt al licht. zijn we aan de top Ik kan de aran eilanden zien En de heuvels van Connemara En zelfs Galway Nu de dag aanbreekt Ook daar heeft de vijand alles met de grond gelijk gemaakt De kostbare bedimmering van oude huizen vernield Dat door geslachten van oude mannen gekend werd Als de palm van hun hand waar kinderen naar op zagen. En dat nu dienen mag als brandhout... voor het warmen van het maal van een gemeen soldaat. Die stad zou nu liggen stralen... met puntige daken en stoere versterkingen... zoals zoveel oude Italiaanse steden... door iedereen bewonderd. Was het niet voor dat tweetal... waarvoor u van mij vergeving wilt... Want al hebben wij geen steenkool en ook geen ijzererts om ons rijk te maken en de lucht te vervuilen, toch zou ons land, als die misdaad niet gepleegd was, zo schoon zijn. Waarom danst ge? Waarom staart ge met ogen vol van hart toch naar elkaar? Waarom keert ge u af? Hij slaat de handen voor de ogen. Waarom danst ge? Wie zijn jullie? Wat zijn jullie? Jullie zijn niet van deze aarde. In zevenhonderd jaar hebben onze lippen elkander niet beroerd. Wat Wonderlijk aan. Zevenhonderd jaar. Waarom zo wonderlijk? En zo teder? Alles wat zij vernietigd hebben, is verdwenen. Alsof de frisse bergwind is weggevaagd. Ze horen niets... Zozeer zijn ze verdiept en opgenomen in hun dans. Nu wordt het dansen anders. De ogen hebben ze daar neergeslagen. Zij brengen hun handen voor de ogen... alsof hun harten breken. Nooit. Nooit of te nimmer... zullen Jarmit in de vorgula vergeven worden... Zij zweven al dansend van rots tot rots. De handen hebben zij omhoog geheven. Alsof zij de slaap willen grijpen. Die altijd aanwezig is. Diep. Diep in het uitspansel. En toch kunnen zij die niet meer bereiken. Een wolk daalt neer. En bedekt de bergtop in een ogenblik. Nu lost hij weer op, en zij zijn weggevaagd, verdwenen. Bijna had ik toegegeven en vergiffenis geschonken. Wat een vreselijke verleiding, kent deze plek! op de grijze bergtop, muziek van een verloren koninkrijk het klinkt in trond en dan is het stil de wind uit KKLW brengt het met zich mee dan is het plotseling stil ik hoorde in de nachtelijke lucht een lichte dwalende muziek een verbijsterde betovering Voelde de mens zich plots verloren in die zoete, zwevende pan. Welke vingers speelden voor het eerst deze muziek van een verloren koninkrijk? Een lachende droom vol zonneschijn. Het slapende gebeente droomslag slechts droef, Zij dromen en onze zon verduistert door die droom... Die dwaze vingers spelen een lichte, dwalende muziek. Ons geluk verdwijnt hierdoor. En het koren verdacht nog in de halm. De wind doet het verstuiven. Mijn hart begon te bonzen. Toen het de groep verstomt van de wulp voor zonsopgang. En de dwarrelende vogel met het kattenhoofd. Maar nu is de nacht voorbij. Ik hoor hier ver beneden mij de sterke roodgekamde vogel kraaien. Omhoog de nek, schudt het verenbak. o roodgekamde vogel. The het Slapende Gebeente. Een hoorspel uit 1969, gemaakt door André Dubois en Jan Wechter. Het is een toneelspel in één bedrijf, geschreven door William Butler Yeats. De oorspronkelijke titel is The Dreaming of the Bones. En ik ga ervan uit dat het een vertaling betreft van Josephine Soers. Mocht u daar andere ideeën over hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag... via woord.vpro.nl. En zoals eerder gezegd, de uitvoerenden ja, die zijn helaas niet bekend... Ik heb daar geen informatie over en het is prachtig gedaan. Mocht u wel weten wie het zijn, laat me dat dan even horen via woord.wpiro.nl. Het is vandaag 30 maart. Op 29 maart 1969, 34 jaar geleden, vond de 14e editie van het Eurovisie Songfestival plaats. Dat was in Madrid en ik zie ineens dat het decor werd ontworpen door Salvador Dali. Een uh, mooi detail. Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk eindigden samen met Nederland op de eerste plaats. Lennik Hoor, de Troubadour. Hij zat zo boerdevol muziek.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 de Troubadour, de Troubadour. En in de herberg van de stad, zong hij een drinklied op het nacht. Voor wie nog staan kon en wie zat, de Troubadour, de Troubadour. een mirakel dat geschikt ook als geen mens het wonder ziet De troubadour, van vrouwen in fluweel of grijs, zo hij de harten van de mens, zijn liefdeslied ging mee op reis, De troubadour, hij zong voor boeren op het land een kerels lied van eigen hand hij was van elke rang en stand het troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch had de dood gewoon zijn gang, het Roebadoer, de Roebadoer. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boerdevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de toepadoe. De troubadour Lennie Koer, terechtwinnares samen met drie andere landen van het Eurovisie Songfestival 1969. Dit is Woord op Radio 1 bij de VPRO. En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of schrijven naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En uh, wilt u misschien iets terugluisteren? Dat kan via onze Facebookpagina, die is openbaar. Het adres is facebook.com slash woord.nl. Maar je kunt natuurlijk ook luisteren via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. Of je abonneert je gewoon op de podcast. Dat kan dan weer via vpro.nl slash woord podcast. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En daar staat u werkelijk nog een hoop moois te wachten. Tussen 6 en 7, Herman Emmink. Van 5 tot 6 een mooi reisverhaal met programmamaker Martin Minkema. Daarvoor een uurtje met overpeinzingen van schrijvers over ouder worden. En zometeen na het korte journaal, Martin Simek in gesprek met Gregor Frenkel Frank. Tot zometeen.